Twee uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het debat in de Tweede Kamer over Marokkanen heeft geen nieuwe standpunten opgeleverd. Alle fracties gebruikten het debat om hun al bekende standpunt over integratieproblemen naar voren te brengen. De PVV had het debat aangevraagd naar aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwehuizen. Volgens Wilders werd in de discussie die daarop volgde ten onrechte gesproken over voetbalgeweld. Hij vindt dat problemen die worden veroorzaakt door jongeren van Marokkaanse afkomst te vaak onbesproken blijven. De andere partijen namen daar afstand van. Minister Ascher van Sociale Zaken zei dat het kabinet niet wegloopt voor de problematiek, maar dat het gaat om problemen met individuele gevallen en niet bij een hele bevolkingsgroep. Overstromingen in de Argentijnse provincie Buenos Aires is opgelopen tot 57. De stortregens die tot de overstroming hebben geleid zijn opgehouden... en het water trekt zich terug. Het heeft in veel huizen bijna twee meter hoog gestaan. De ravage is enorm. Een kwart miljoen mensen zitten nog zonder stroom. Er is geen er is een groot gebrek aan schoon drinkwater. Gisteren kwamen enkele politici naar het rampgebied, onder hen president Kirchner. Ze werden uitgejaagd door bewoners die vinden dat er te weinig hulp wordt geboden. De Argentijnse regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. En bij een controle in een internationale trein... heeft de marechaussee een man aangehouden op verdenking van witwassen. De Chinees van 63 had een grote hoeveelheid bankbiljetten bij zich. Bij de controle probeerde hij een deel daarvan te verbergen... door erop te gaan zitten. Het bleek om meer dan 42.000 euro te gaan... uitsluitend in biljetten van 500. Het geld is in beslag genomen. Het weer... Vannacht minima rond het vriespunt, morgen overwegend bewolkt met misschien een beetje sneeuw of regen. Het wordt 6 of 7 graden. In het weekende wat meer zon, en dan wordt het 7 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. We hebben een vragenprobleem. Ja, we hebben, ze, we hebben ze nodig en we hebben ze nog niet. En daar hebben we dus jouw hulp bij nodig. Een vragenprobleem, waarom ook niet. Uh, bel naar 0800-1121 als je rondloopt met een vraag. Of uh, nou, je denkt van, hé, dit zou ik nou wel eens voor willen leggen aan een, uh, groep, mensen die, uh, of een groep mensen die overal verstand van heeft. Dan is dit de mogelijkheid. 0801121. 1121 Eventjes uh, mailen kan ook. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Twitteren, nachtzuster. Of neem een kijkje op de chat te vinden op omroepmax.nl. En dan gewoon even de chat aanklikken. En dan uh, is daar een groep mensen die ook overal verstand van heeft. 0801121 is misschien het makkelijkste. Bel met wat voor vraag dan ook. Ze legt haar koelen handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. dan helpt me bij het drinken van wat water. Als het stopt blijft ze even bij me staan.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 Nacht zusten. Wat bijna zonder al je zorgen. Nacht zusten. Al niet de morgen. Nacht zusten. <middels>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 Nachtzister. Oh, oh, Nachtzister. Oh, oh, oh, the Nachtzister. En Jan zijn die vrienden. Jan en Jan. Dit was uh, Doe maar. en Nachtzuster. En dit is het programma Nachtzuster dat eigenlijk bestaat uit vragen van jou. Je kunt bellen met wat voor vraag dan ook naar 0800-1121. En dan hopen we dat er iemand luistert die het antwoord weet. Zo eenvoudig is het. Uh, mevrouw Vaanhout. Ja, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik begrijp zelf eigenlijk mijn vraag niet. Oh. Mijn pensioen is niet gekort. Nou, dat is inderdaad een beetje raar. Ja, nee, oké. Okay. Oh, dat was de vraag maar nog niet. Maar ja. ik krijg wel 80 euro netto minder pensioen. Ja. ja. Nou, heb ik voor de radio gehoord dat het te maken heeft met vereenvoudiging van... Joost mag weten wat. <lacht> ja. ja, dat weet ik dus niet. Afronding naar beneden, Ja. Ja, afronding naar beneden, maar mijn pensioen is niet gekort. Nee. En eh, die 80 euro die ik netto, in, netto inlever, ja. komt ook niet bij de belastingen. Waar blijft mijn geld en hoe kan dat? Maar, maar ik ben bang, mevrouw Vanouw, dat, dat we uw dossier dan nodig hebben. Want we weten natuurlijk helemaal niet wat er gebeurd is. Het is niet iets. Nou, ik hoor dat van meerdere mensen: ja. dat, dat men niet begrijpt waar dat geld blijft. Als, Als het, het niet, gaat, naar niet naar de belasting gaat: naar de belastingen. Mm -hmm. Mijn pensioen is niet gekort. Mm -hmm. En van de ene op de andere maand krijg ik 80 euro minder netto in te komen. Ja, nou ja, misschien dat iemand het uh, uh, heeft meegekregen... en even kan bellen naar 0800 1121. Dat is altijd prettig, natuurlijk. Want dat... het, het, schijnt, het schijnt te zijn om vereenvoudiging van... Uh, ja, nou ja, ik, nou, ik weet het. <lacht> <lacht> ja, ik, ik ben er nog net niet aan toe, hè, pensioen. Nou, ik wel. Maar, maar krijgt, u, krijgt u ook uh, de pensioennieuwsbrief dan? Jawel, maar mijn pensioen is niet gekort. Nee, dus in de pensioennieuwsbrief staat het niet. Nee, dat begrijp ik. Nee, en ik heb twee pensioenen. En, nou ja, in totaal is dat 80 euro. En dan hoor ik voor de radio dat dat niet bij de belastingen gaat. Maar het was het vereenvoudigen van. Joost mag weten wat. Maar ik ben het wel kwijt. Ja. Dus de, het begint met vereenvoudigen en uh, daar komt dan nog iets achteraan. En als je, als je het weet, dan bel je naar 0800-1121. Ja, ja, het is een puinhoop. Ja. Ja. Oké, okay, ik, ik ga mijn best doen. En uh, um, dan is het de bedoeling dat, uh, dat u blijft luisteren natuurlijk. Dat doe ik. Ah, nou dat wordt gewaardeerd. Oh. Oké, okay. okay. goedenacht. Dank u wel. Dag. 0800-1121. Redouan. Ja, goedenavond. Goedenavond. Hoort u maar goed? Ja. Ah, Oké, okay. geen storingen. Goedenavond, hallo. Nou, wat niet is, kan nog komen, hè? Ja, inderdaad. Dat is ook zo. Uh, ik denk je dat je de ING de... belt? Uh, ja, ja. Nee, dat denk ik helaas niet, nee. nee. <laughs> ik, heb, ik heb geen ING <laughs> belt. Nee, ik, uh, ik ben naar van het uh, debat vandaag. Het Marokkane probleem. Ja. Ben je een Marokkaan? Ja, ik ben inderdaad Marokkaan. Oh, en ervaar je dat als een probleem? Nee, absoluut niet. Oh, uh, er, zijn, uh, er zijn natuurlijk wel problemen, maar uh, waar ik aan zit te denken is ja. dat, we, dat we het beste met oplossingen kunnen komen door alleen maar het uh, probleem continu op te noemen. Ja. Dat we de jongeren uh, kansen aanbieden. en uh, ja, Dat ze aan de baan kunnen komen en uh, dat het continu alleen maar over de jongeren gaat. Ja, Dat helpt mij wel een beetje, want om me heen wat ik zie is dat er ook jongeren zijn die het heel goed doen. Ja. Dus uh, daar wordt weinig over verteld. En, uh, ja, ik probeer het een beetje het gesprek te openen hier maar. Oh ja. Nou ja, ik zou het graag willen, want ik heb daar nogal een uitgesproken mening over. Maar dit programma hangt aan elkaar van vragen en antwoorden. Ja, precies. En niet van meningen. Dus ik nee, ben, nee, eigenlijk nee, wat... ben ik gewoon de verkeerde spreekbuis. U bent de verkeerde spreekbuis? Ja, je hebt eigenlijk helemaal niks aan mij. Oh, dat is wel jammer dan. Ja, dat, dat oh. vind ik ook wel eens. Maar uh, nee, maar je ja. goed, Reduwan, je hebt het aangestipt. Dank je wel daarvoor. Maar ik uh, de, zeg maar, ik hou me een beetje aan het, uh, aan het format. En dat betekent vragen en antwoorden. En daar uh, gaan we gewoon mee door. Maar dank je wel nou, voor je belletje. Een fijne avond. Hetzelfde, dag Reduwan. Hoi. Anneke. Hoi, uh, Anne ja, inderdaad, met Anneke. Dag, Anneke. Zeg het eens. Hè? Ja, nou allereerst wil ik je nog bedanken voor de kaart die ik een paar weken geleden gekregen heb. Ja, de kerstkaart die je zo ja. zeg maar half maart binnenkreeg ja Ja, nu, half februari in dit geval. Ik had er niet meer op gerekend dus ik vond het wel een leuke verrassing op. Dat was het mooie eraan, hè? Dat had ik ook ja. wel een beetje. Ja, dat ja, ja, ja, ja. ik heb dus... er ook nog een paar bewaard. Ik denk ik ga zo ergens uh, eind september weer kerstkaarten sturen. Oh ja, sorry. Ja, kan mij wat schelen. Nou ja. Oh ja, maakt ook niks uit. Maar graag gedaan. Oké, okay, bedankt. Maar uh, mijn vraag is, ik heb eigenlijk twee vragen... en van een paar weken terug heb ik ook gebeld... maar toen ben ik er niet doorgekomen. Dat is waar zilvervisjes vandaan komen. Oh ja. Dat is de ene vraag. En de tweede vraag is, ik had laatst, had ik, was ik op verjaarsvisite of ik had zelf een verjaarsvisite. En toen gingen we het over, uh, over de grieperik. En toen zei de, een neef van Jaap van mijn man, die zei, ja nou, ik neem nooit weer een grieperik, want ik, uh, want ik heb toch de grieper gehad. Toen dus zeg ik, ik zeg, nou dan huid het vast onder de leden gehad. Nou is mijn vraag, waar komt die uitdrukking vandaag? Hij heeft iets onder de leden. Of hij heeft het onder de leden gehad. En die leden, dat zijn natuurlijk je ledenmaten. Ja. Yeah. Maar nou eens je armen op of je been, nou dan zie ik geen ziekte of wat dan ook hangen. Ik kijk even voor de zekerheid. Nee, daar hangt bij mij ook niks. Ja. Nee, <laughs> ik weet het bijna zeker. <laughs> dat dus. Maar dat is mijn vraag, waar komt die uitdrukking dus vandaan? Goed, dus waar komen zilvervisjes vandaan en waar komt ja. de uitdrukking onder de leden hebben vandaan? Nou, dat ja. zijn prachtige ja. vragen, Anneke. Dank je wel. Oh, Oké, okay. dan zou ik zeggen, uh, ik luister, blijf luisteren en dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Dankjewel, doeg. Ja, Doeg. 0800 1121 Martin. Ja, nacht, Astrid. Goeienacht uh, Martin. Ook ik had een uh, mooie vraag, dacht ik zo. Ja. Uh, wat me al ook een poosje bezig. Uh, dus uh, ik dat er wat mensen zijn die me wat verder kunnen helpen. Uh, om gelijk maar mooi te formuleren. Uh, mijn vraag zou zijn... Uh, is er een uh, filosofie, uh, godsdienst, denkwijze. Uh, die ervan uitgaat. dat je op deze aarde. Uh, door, laat ik het even goed zeggen. door eigen intentie bent gekomen? Um, omdat er heel veel uh, godsdiensten. Uh, uitgaan dat een ander je hier heeft neergezet. of dat er een, uh, een kracht is die dat zogezegd. Uh, uh, heeft gezorgd. Was ik juist op zoek naar iets wat. Uh, dat je zelf hier uh, hebt geplaatst, zal ik maar zeggen. Misschien raar, maar. Ja, um, ik denk even, nou hoor. Ga dat nou maar googlen, ja. Ja, probeer dat maar zo... Nou ja, maar probeer maar ook maar eens iemand te vinden die. Ik heb namelijk antropologisch, uh, ja. En filosofie bestudeerd hoor. Om de vraag niet zomaar uit, het, uit, het, uit, het, uit te zetten. Uh, um... Uh, en heel veel religies en filosofieën en denkwijzes over het bestaan en ontstaan en, en, en het hier zijn uh, van de mens uh, die, die gaan er vaak vanuit dat dat een uh, um, ja dat dat iets is wat jou hier geplaatst heeft zogezegd ja. je, aanzien... dus, uh, je, je hebt uh, religies die uitgaan van een hogere macht ja, en je hebt overtuigingen die uitgaan van zelfredzaamheid en je hebt uh, um, iedereen die eruit gaat dat je hier vanzelf ontstaan bent. Ja, dat is de, het is zoals de, het is. De, de, de evolutietheorie. Evolutie, ja. maar, en dan zou het zo leuk zijn dat je, dat je, zelf, dat je zelf had besloten hier te komen... En daar was ik eigenlijk naar op zoek. Dus dan zou je het moeten zien als dat je in een soort van... Uh, je bent hier, maar je kan je niet direct uh, vaak herinneren dat je jezelf hier gebracht hebt. Nee, want dat was eventjes mijn struikelpunt. Als Stel nu dat wij de mens zelf hebben bedacht van... Nou, we gaan eens ontstaan op de, op de aarde. Dan moet er ook nog eens een keertje een soort uh, geheugenverlies uh, hebben plaatsgevonden op het moment. Ja. dat we. Ja, dat het is, is wel een, wel een beetje een ingewikkelde de, de, de, de religie. <laughs> Nou, in die zin van, ja goed, je kan natuurlijk ook uh, er niet van bewust zijn dat God je geschapen heeft bijvoorbeeld. En dat, dat kan je in gaan geloven. En in die zin, kijk, ik, ik, ik, ik ben er nog niet uit hoor, uh, wat we hier doen en uh, <laughs> waartoe dit moet leiden. Ja. Maar, uh, maar kijk, uh, ja, het fascineert mij altijd wel. Want je kan zeggen het is een hele egocentrische vraag of het, uh, het narcisme komt misschien in de buurt. Van, dat, dat, dat, dat zit nou, neemt weer niet. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat alles om mij draait, maar ik, ik ga meer uit van een plaatje van het zou leuk zijn. Of, nou, of, apart eigenlijk. Maar, bedoel, wat is raarder als de, je hebt ook religies, bijvoorbeeld die geloven dat we uit de zon zijn ontstaan. Ik, ik, het verbaast me sowieso dat er maar een handjevol uh, filosofieën religies zijn over het ontstaan van deze aarde, terwijl ja. het al duizenden jaren oud is. En ik, echt, echt, ik kan ze op. Ik kan ze op twee handen tellen, bij wijze van spreken. Ik bedoel, je hebt over een heleboel soorten religies. Maar het komt Martin, allemaal want ik heb het idee dat uit, we dit niet zeggen. redden, voordat uh, Lara en Marcel straks, of Lara of Marcel straks het uh, Radio 1 Journaal gaat presenteren om uh, ja. zes uur. Maar um, uh, als de, stel nou dat de mens zelf besloten heeft: van, nou weet je wat, we gaan een samenleving beginnen op aarde, waar waar komen we dan vandaan? Ja, goed, daar kan je dan nog over zijn, inderdaad. Van dat, dat, ik, dan, dan zou er inderdaad een, een stadium zijn. Je kan zeggen van, uh, ik woon in Nederland. Ik heb het wel zelfs een vakantie vergeleken. En je bent in één keer op Hawaii en je kan het je niet herinneren. Dus je kan het live Ja, ja, maar dan de denk jij dus wel, de mensheid, is er een religie die ervan uitgaat... dat de mensheid ergens anders vandaan komt? Ja, of dat er een staat is waar je mogelijk ook, ook bent, zo gezegd, of, of bent maar dat je, dat je bij spreken okay, je, je hebt hebt eens van die filosofie die vanuit gaan dat dat een hogere kracht je hier iets doet leren zo gezegd, of dat die je straft. Ja. Maar ik zou dan zeggen nou ik ik ik ben hier zelf heen getrokken om wat te leren ik maar zeggen. Ik heb het zelf Ja, gedaan. want het, dat klinkt positief. Nou Martin, ik ga proberen ja, er een vraag van een ja, zin van te benieuwd, bouwen. Want, ja, ja, ja. Ik, ja, daar ik, ben ik ook maar, benieuwd naar. zou mij verbazen namelijk als er niet een naampje bij dit beestje past want ja, dan wordt het tijd om zelf die religie misschien eens op te starten. Ja, dat we gaan geloven in de martinologie. Ja, ja, ja, precies. Dat ja, zou kunnen. Ja, ja, ja. Dat vind ik, ik ook een uh, gebouw. Precies. Nee, maar even serieus in de Nee, niet even serieus. Ja, het is het het is, is, nee, daar, uh... Ma Martin. Martin, het is duidelijk. Dank je wel. Oké. Okay, ja, <laughs> Goeienacht, hè. He. Voor het aanluisteren en het mogelijk vinden van een antwoord. <laughs> Doeg. You oké. Okay. Hoi. Willem van Spijker. Ja, uh, als, ik ben uh, blij dat ik even aan de telefoon mag. Nou, dat is een uh, goed begin. Het onderwerp uh, wat uh, jullie de laatste tijd bezig heeft gehouden, het verschil tussen geest en lichaam, dat is heel duidelijk. En de laatste spreker, die was bezig met uh, religie, Ja. ja door, ik denk dat een door de mens zelf gekozen weg is bepaalde zienswijze. Maar mijn probleem wat ik jou aan jou voor wilde leggen. van ja. jouw luisteraars. Is iets heel anders. Oh. Dat is meer van het lichaam dan van de geest. Nou kom maar door. Ja ik, uh, ik moet voor uh, de komende weken. Moet ik voor een 10, 12 mensen mosselen gaan koken. <lacht> en dat is iets heel anders dan uh, waar we het net over hadden. <lacht> maar ik ben op, het, op zoek naar het beste recept. Voor een mooie pan mosselen. <laughs> Hoeveel mosselen per persoon moet ik nemen? En wat moet ik erbij doen? En uh, wat voor wijn? Ik had de indruk van muscadet. Maar ik denk van nou, ik vraag eens aan jouw luisteraars... Ja. of die er ooit van weten... hoe ik het beste een pan mosselen kan klaarmaken. Ja, dat is, uh, dat, kijk, dit is precies dit is het enige juiste wat je kon doen... in deze omstandigheden, Willem. Ja? Ja, jij zit met een probleem en dat moet opgelost worden. Ja. Nou, dat moet toch lukken. Uh, dus mosselen voor 10, 12 mensen. Wat voor ja. wijn moeten bij. Uh, Even eventjes, uh, eventjes voor mij, wat zijn dat voor mensen dat die mossel, mosselen moeten eten? Mijn uh, kinderen en uh, uh, familie. Aha, en waarom moeten die opeens mosselen eten? Omdat wij uh, met een groot gezelschap voor een goed doel mosselen zouden gaan eten. Dat is door uh, ja, een of andere manier van gebrek en belangstelling niet doorgegaan. En toen heb ik gezegd, van, dan gaan wij bij mij thuis mosselen eten. Nou, gezellig. Ja, en we gaan dat uh, doen voor het goede doel. Dus wij gaan mosselen eten, maar ik ben niet zo'n geweldige mosselkokert. Dus ik moet eigenlijk weten hoe ik voor 10, 12 mensen... het beste mosselrecept uh, kan krijgen. Ja, nee, En dat, daarom dat begrijp ik. belde ik jou. Ja. En, en wat is je uh, basis mosselkennis? Nou, ja, ik heb ze ooit in Frankrijk uh, van de markt gehaald. En dan deed mijn vrouw ze in de pan en dat ging allemaal hartstikke goed. Ja. Maar wat ik erbij moet doen en hoe ik dat het beste kan doen, dat weet ik niet precies. Nee, ja, nee dat begrijp maar ik. Maar ze zijn heerlijk. Maar moet ik twee kilo per mens halen? Of uh, drie kilo of één kilo? Wat moet erbij aan kruiden? Ja, ja. Nou ja, dat soort. Ik denk van dat is precies een uh, probleempje, een praktisch probleempje. Wat bij jou in, uh, in uh, het programma past? Ja, nee, ik afgezien vind van, de... van uh, afgezien van prachtige religieuze problemen die je uh, ook aan de orde. Vinden. Nee, maar dat ja, ik... is ook het mooie, hè, Willem, dat we zo veelzijdig zijn. We zijn eigenlijk ja. een prachtige salade voor bij de mosselen met alle Geweldig. verschillende onderdelen. Ja. Alleen um, uh, nog heel eventjes voor mij, Willem. Heb je wel een grote pan? Ja. Yeah. Oh, dat heb je allemaal Die nog. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nee, dat, uh, dat nou, dat... nou, anders heb ik er twee voor de helft. Oh, dat je twee grote pannen hebt? Ja hoor. Dat... Ja, nee, dat is... Uh... Maar dat... het lijkt mij, als er iemand uh, een moslim expert is... Nou, lijkt het mij heerlijk om uh, straks in bed te grijpen... En... Te, uh, te luisteren naar wat diegene te vertellen heeft... Oh. die zegt van, oh, zo moet je Nee, maar dat kan over. niet, Willem, dat kan niet. Want je moet wel meeschrijven, natuurlijk. oh ja, de, de, dan blijf ik hier zitten. Of je legt gewoon even pen en papier naast het bed. Dat is sowieso voor iedereen die luistert een goed idee. Ja, ja, ja. Nee, maar uh, ik heb het bij hem. Ik blijf zitten. ookido Nou, Willem, ik ga mijn best doen. Oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt. Ja. En ik blijf wachten. Oké, okay, bedankt voor de vraag ook, Willem. Oké. Okay. Goed, goeienacht. Daar Mosselen 0800 1121 oh, oh, Till I try to steal I then I step on the rusty nail Never even get no mail I'm far from all that goes with home cooking Home cooking Quiet lies quite a life for me With a porch light -like screen door Better from Niagara The sun goes in, the rain comes down and it chokes my skin. Johnny is my neck soaking. Uh, darn a lick, I shoot a stuck with. I'm cooking, I'm cooking. Quiet, lies. Quiet a life, quite a lot for me. Now, nah, Rolling Stone, don't get no moss. You don't get nothing but double crust. Cedar oil, that's apple sauce. Nothing anywhere, that's why Wild life, wild life for me With the crayon Home cooking van Anneke Greunlo was dat. Naar aanleiding van de vraag van Willem. Die dus morselen moet koken voor de hele familie. En op zoek is naar de manier waarop. En ook nog eens een keertje welke wijn erbij. 0800 1121 voor tips en trucs. Kees, goedenacht. nacht, Astrid. Hallo, zeg het eens. Ik heb weer een prangende vraag. Oh. Um, in de supermarkt... Uh... Ik kijk dan wel eens naar de suikerklontjes. En, uh, en Het is me opgevallen dat de prijsverschillen nogal groot zijn... terwijl het volgens mij allemaal een soort dezelfde suiker is uh, die erin <laughs> zit. <laughs> Want je kan natuurlijk chocoladerepen, hebben. En de ene zit meer cacao in dan de andere. Yeah. Maar de suiker is gewoon suiker. En dat varieert dus van 95 cent voor een huismerk bij de Albert Heijn... tot uh, 2 euro. En nee. uh, kopen ze zelfs voor 4 euro een kilo... Naar kantoren, dat is dan waarschijnlijk uh, meer, meer handling of zo, weet ik wat. Dan bakken mensen het niet uit het schap, maar dan wordt het afgeleverd. Misschien is dat het verschil. Er uh, mm -hmm. zijn wel grote verschillen voor hetzelfde suiker. Tenminste, ik vroeger had jij wel eens jij zou nog een keer naar een suikfabriek ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus... Nee, nee, en nee. Ik weet ook nee. niet meer wat die vraag was of zo. Oh, ik wel. Ja, nee, maar ik, maar ik heb Niet ze... over suikerklontjes. Ja, ja, wel. Nee, ik heb een. Toen ook. Ik... Ja, maar niet deze vraag. Nee, okay. nee, je kunt het je misschien niet voorstellen... maar er zijn meerdere vragen te stellen over suikerklontjes. Maar ja. nee, ik, heb een, ik heb inderdaad een, een, vooral een diepgaande uh, fascinatie met uh, suikerbieten. Dat ja. vind ik echt... Vind, nou, ik vind het gewoon heel interessant. En ik heb de uitnodiging inderdaad om in een suikerfabriek te kijken... maar dat kan alleen precies in een bepaalde periode... Dat ik, ja. er, is een, er, er blijkt een suikerseizoen te zijn, dat wist ik ook dat niet. Dat is natuurlijk in het najaar en als die bietenrijp ja. zijn, dan wordt dat ja. allemaal naar Groningen gereden. Ja, ja misschien ook wel ja, andere plekken. Maar de vraag toen was um, waarom uh, als je een goedkoop suikerklontje in je senseo deed er een laagje ja, op het? kwam en een. En als je een oh ja. duur suikerklontje in je Senseo koffie deed. dan kwam er niet een, een, een, een, ja, een soort schuimlaagje op de koffie. En waarom dat was? Dat, is, dat weet ik. Nu het nu zegt, dan weet ik het weer. Maar dat is een hele. een vraag ook met een dubbele laag. Want dat. O, o, ja, dat. dat bijna goocheltruc hoe dat dan werkt. Ja, nee, het is eigenlijk heel eenvoudig. Dus dan zou er ook verschil zijn in dure, gewone suiker. Nee, nee, luister nou gewoon, Kees. Ja. Okay. Ja, want er is, het is heel eenvoudig, want een suikerklontje bestaat namelijk niet alleen maar uit suiker. Ja, je hebt misschien nog wel duurdere suikerklontjes, maar je hebt ook gewoon gewone suiker. Je hebt natuurlijk barstet suiker en dat zijn volgens mij suikerklontjes, maar je hebt natuurlijk ook al je luxere soorten suiker die fijner zijn of dat soort dingen. Maar ja, nee, maar dat, maar je hebt ook, je, er zit in een suikerklontje zit een soort verbindingslaagje. Dat is spul. Ik ben even vergeten wat het was, maar er zit spul in. En dat spul kan verschillen. Dus misschien dat gewoon ook het ene spul duurder is dan het maar, ander. Het zou wel leuk zijn als mensen die verstand hebben van wat voor spul dat, dat dan is. <laughs> Als die even bellen. Ja, dat die even bellen dan. Als alle mensen die verstand hebben van spul nu even bellen ja. naar 0801121, Ik denk dat ik hier een jingle van moet maken. Ja, over spul. Ja. kom wel eens vaker voor, dat woord, denk ik. Bel over spul naar 0800 Ja, 1121. ja ik, uh, ik ga het proberen. Nee, maar het is een duidelijke vraag, Kees. Waarom zit uh, er prijsverschil in? Volgens mij is het ook het mooie doosje. Ja, nou ja, precies het merk, maar, maar, maar dan is natuurlijk een, een 10% zo heel wat prijsverschil als je een andere doosje hebt of... Ja, een dure echte geelse of ja, gsm. Nee, dat heet geen gsm. Gsm, gsm. Csm. Dsm. Ja, maar het is wel inderdaad. Maar meer dan 100% prijs is wel veel hoor, voor hetzelfde spul. Ja, maar de vraag is meer: waarom pakken mensen de dure suikerklontjes? Waarom pakt iemand in de supermarkt de dure suikerklontjes als die. Precies dezelfde suikerklontjes, ja, nou ja, die waarschijnlijk die met ander spul. Ja, beneden ligt goedkope spul. Ja, misschien dat hij weet, dat hij denkt van ja, die goedkope neem ik niet... want die, die worden aan elkaar geplakt met uh, de inhoud van varkensogen of zo. Oh, oké. Okay. Zoiets weet, je, weet ik, ik denk niet. Het niet, ja. Maar dat zou kunnen. Nou ja, 0800-1121. Ik ga op zoek naar een antwoord, Kees. Oké, okay, dag gaan ze. Dankjewel, hoi. Doeg. Hoi. Rebecca. Astrid, goedemorgen. Goedemorgen, hoe is het? Uh, ja, wel goed. Ik heb, ik, ik heb het heel druk. Oh. Ja. Echt waar? Ik, ik, ja, even heel kort. Ik ben gisteren een hele dag op pad geweest... met een cameraploeg van één Vandaag. Niet waar? Ja. Waarom? Ja, nou, dat is een verhaal apart. Ik ga er even voor uh, zetten. Komende woensdag wordt er in Rotterdam... Uh, een standbeeld onthult... Ter nagedachtenis van... 686... Joodse kinderen die in de oorlog... zijn uh, weggehaald. Ja. En... nu... Um, is een van die kinderen... Uh, waar het minste van bekend was... daar zijn ze een onderzoek... naar gaan doen. En dat was een kaartje... Pijperman... Oftewel mijn tante. Oh. En uh, ze hebben mij gevonden. En ik ben de enige nabestaande nog, van die Kaartje Pijperman. En die Kaartje Pijperman hebben ze een gezicht willen geven voor die 686 kinderen. Ja. Nou, ja, en zo uh, we zijn we gisteren op een school geweest, hebben we boekjes overhandigd. Uh, aan ba alle basisscholen in Rotterdam doen ze er mee. Uh, wat is nou het bijzondere, uh, het bizarre, het mooie, hoe je het wil noemen. Uh, burgemeester Abu Tawab, die onthult dat monument. En alle basisscholen van Rotterdam hebben hier aan deelgenomen. Er komen 686 basisschoolkinderen... met een steentje, met de namen van een kind wat ze geadopteerd hebben. Uh, dat wordt daar dus bijgelegd bij dat monument. Uh, gisteren zijn we naar de Klaver geweest, de school in Rotterdam Zuid. Hebben we boekjes overhandigd waar het over ging. Gaat. En die boekjes moeten de kinderen na, als ze van de school afgaan, moeten ze weer inleveren. En dan blijft dat een, een levensproject. Want de groepen 7 en 8, die. Uh, gaan ook weer naar dat monument toe. En dan blijft dat in leven, ja. die herdenking. En dat is zo mooi dat het in Rotterdam gebeurt. Multiculturele stad, antisemitisme neemt hier toe. En de kinderen hebben vanaf januari... op alle basisscholen in Rotterdam... hebben ze elke woensdagmiddag uh, of het eind van de ochtend... Hebben ze een half uur geschiedenis gehad over de Tweede Wereldoorlog... en... Uh, uh, onder het motto, zij had bij ons in de klas moeten zitten. Maar, maar um, jij wist wel van het bestaan van die tante en wat er gebeurd was. Nee, dat wist ik niet. Echt niet? niet? Oh, nee, nee maar, ik, ik wist zo weinig. Ik, heb nu, ik ben nu zoveel van mijn familie te weten gekomen. Wow. Mijn ja. vader was de enige die de oorlog heeft overleefd. Want die was als verstekeling aan boord van, een, aan boord van het laatste schip... wat naar Amerika vertrok gesprongen. En toen uh, hij terugkwam toen kwam, in 1947, toen kwam hij erachter dat heel zijn familie dus uitgemoord was. En uh, over de oorlog werd nooit gesproken. En iemand die het waagde om over die oorlog te spreken, nou, die werd zijn mond gesnoerd. Ja. Maar dat is bij heel veel mensen die de oorlog hebben overleefd. En, en, en hoe ging dat dan? Want jij kreeg op een gegeven moment een telefoontje van iemand. Ja. Van, we, we, we zoeken u, uh, mevrouw. Ja. Bent u Rebecca Pijperman, uh, ja. geboren te Rotterdam, uh, 7 augustus 1953, dochter van... Ik zei, ja, dat ben ik. Ja, u spreekt met Stadsarchief. Uh, dat, daar begon ze dan Ja, u spreekt met uh, mevrouw Balk van Stadsarchief Rotterdam. Uh, wij zijn uh, bezig met een project. En wij zijn op zoek naar overlevenden van... Bent u... Ik zei, ja, dat ben ik. Oh, wat zijn we daar blij mee? We zijn al nou zo lang op zoek. Nou ja, en zo is het begonnen. En, en voordat je het weet zit je midden in een project. Het is maar goed dat je even niks anders te doen had. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, nou ja. goed. Maar het is een mooi ja, verhaal, ja. Rebecca. Ik krijg ondertussen meteen op de chat de vraag. En als ik hem op de chat krijg, krijg ik hem onwaarschijnlijk. Of uh, waarschijnlijk ook via Nachtsuster omroepmax.nl. Maar hoe komen we aan zo'n boekje? Hoe ja, dat lang? weet jij natuurlijk niet. Je hebt ze net uitgedeeld. Ja, Stadsarchief Rotterdam. Stadsarchief Rotterdam. Nou, oké, okay, hartstikke goed. Maar waar belde je over, Rebecca? Wat zeg je? Waar belde je eigenlijk over? Ik, eh, ik had in principe één antwoord, maar nu heb ik twee <gacht> antwoorden op de ja. vragen. nou, toe maar. Die mevrouw over dat pensioen. Ja. Die moet haar salarisstrook van vorig jaar erbij pakken... en haar salarisstrook van het pensioen van dit jaar... En als de bedragen, bruto bedragen, gelijk zijn... Mm -hmm. en uh, er is geen uh, fout gemaakt... dan kan er qua inhouding belasting een verschil zijn. Maar dat kan nooit 80 euro zijn. Wat ik denk dat het is... dat er fiscaal bij haar iets is veranderd. In de trant van uh, of ze is alleenstaand geworden of ze woonden samen. Nee, ja, het is, uh, Rebecca, het, het is fijn dat je meedenkt... Maar ik, uh, want ik weet wel iets van een klok en van een klepel. Alleen ik weet niet hoe het precies zit. Maar wat jij zegt is, dat er geldt natuurlijk altijd... als er iets verandert in je financiële situatie... moet je even checken wat er allemaal veranderd is uh, in je situatie. Maar er is, er is inderdaad iets gaande met een vereenvoudiging van... Uh, uh, een wet rondom uh, premies en dergelijke, rondom een pensioen. Alleen... Ja, maar dat kan geen inhouding van 80 uh, euro betekenen. En als die mevrouw het helemaal wil weten, ja. dan belt ze naar het pensioenfonds. Mm -hmm. En dan zegt ze, mijn pensioen is hetzelfde gebleven. Ik zie qua inhouding zie ik geen verschil. Nou ja, nee. dat zou natuurlijk al heel vreemd zijn... Nee, maar speel... ik, be begrijp, ik begrijp het, Rebecca. Maar het is, de, de, er, is, er is iets gaande rondom een, een, uh, een wet rondom uh, het pensioen. En ik weet niet precies hoe het zit. Het is iets wat in het nieuws geweest is. Dus het is ongetwijfeld iemand okay, uh, die daar uh, nog over gaat, maar... gaat bellen. Maar de, de, qua, in, in de, de algemene, de algemene de... situatie is dat inderdaad heel handig om dat eventjes te checken. Ja? En toen dus, uh, hey, zei ik... nog twee. Een... Ja? Ja? Ik heb nog een oud recept van mijn oma. Ah. <laughs> Voor Willem? Ja. Nou, kom maar. Wacht even hoor, want ik schrijf meteen even mee. Mossel. Is het heel lang? Nee, het oh. is heel kort, maar... Nee, het is niet heel lang. Doe de mosselen in de pan, ja. In de eerste plaats moet hij zorgen dat hij zes grote pannen heeft... als het om twaalf personen gaat. Hm. Dus zes grote juspannen. Want anders... Als jij met twee pannen werkt, dan krijg je problemen. probleem. Dus ik ga nu zeggen wat hij nodig heeft. Ja. Dan, uh, ja? Ja. Dus zes grote juppannen. Ja. Eén kilo mosselen per persoon. Ja. Uh, mosselgroenten. Je kan ook soepgroenten nemen, want dat is goedkoper. Zo. Uh, ik doe er uh, door de soepgroenten... doe ik altijd een paar tientjes knoflok uitpersen. Uh, uit uh, peper en zout. En uh, donkerbruin bier. Dat zijn de oh. benodigheden. Hoeveel donkerbruin bier? Voor één pan, en dat is twee kilo... doe ik één flesje. Ah, oké. Okay. Mosselkruiden. Ook nog? Doe ik er ook nog door. Het zijn van die zakjes die koop je in de supermarkt. Mosselkruiden heet dat. Mosselkruiden... Soepgroenten, peper, zout, voeg ik altijd nog wat toe. Uh, donkerbruin bier, dat zijn de benodigdheden. Ik zet de mosselen altijd uh, uh, eerst de wasbakken goed schoonmaken. Dan gooi ik 2 kilo mosselen in, uh, in een wasbak. Heb je twee wasbakken, kan je 4 kilo mosselen tegelijkertijd uh, doen. Laat ik ze een uur instaan. en dan ga ik mossel voor mossel... Dan ga ik uh, behandelen. Kijken of er nog in het midden een, een baard zit, zo heet dat. Dat is uh, zo'n harig stukje wat in de mossel zit. Dat trek je eruit. Ja, en, je? Nee, ik vind, het lijkt me al zo vies mosselen eten... maar dan, dat er dan ook nog een harige baard in zit, wordt het helemaal een beetje... Maar nee, ga nee, door. die trek je eruit, dus daar heb je geen last van. Nou, ja. <lacht> ga door. Nou, dan maak je dat schoon. En mossel voor mossel. Daar ben je de hele tijd mee bezig. Ja. Maar het allerergste van mosselen eten vind ik... <laughs> dat je nog zand hebt tussen je uh, tanden. Dat dat knarst, zeg maar. Dat, ja. Dan heb ik genoeg van mosselen. Dus, ja. En dat doe, ik, dat doe ik twee keer. Dus uh, één pak mosselen waar twee kilo in zit... Ja. dan ga elke mossel twee keer door mijn handen. Mosselen die beschadigd zijn... Die flikken je gelijk weg. Oh ja. Want die kunnen niet goed zijn. Okay. Als mosselen, mosselen kook je. Uh, als mosselen dicht blijven. Dan krijgen ze van mij altijd nog één herkansing. <laughs> blijven ze dicht. Weggooien. Ja. Niet forceren. Want dat kan ook een teken zijn dat ze niet goed zijn. En van een zieke mossel kun je... Van een uh, verkeerde mossel kun je heel ziek worden. Okay. Dus daar moet je geen risico's nemen. Is, is er eigenlijk ook een reden om wel morselen te eten? Ja, omdat ze zo verdomd lekker zijn. Oh, oké, okay. maar dat komt nog. Ja. Uh, kruidenboter, stokbrood. Ja. Ja. Uh, er zijn mensen die frietjes lekker vinden. En lekkere sausjes erbij. En ja, ik... Ik vind altijd een lekker... Je, er zijn mensen die, die, die mosselen koken in wijn. Nou, dat vind ik zonde van de wijn. Bij moeite bij drinken. Ja. Donkerbruin bier is goedkoper. Dus uh, ik doe, doe altijd donkerbruin bier. Dat deed mijn oma trouwens ook. En bij mijn oma thuis hadden ze het heel arm. En dan kon je mosselen eten. Tegenwoordig is het een dedeketesse om mosselen te eten. Ja. Ja. En... Uh, ja, nou ja, met, uh, in een hele club met mensen, met twaalf man... ja, lijkt me dat ontzettend gezellig en leuk. En vooral als Willem dat zelf gedaan heeft. Ik zou, als ik Willem was, zou ik op één gasfornuis... normaal gasfornuis heeft vier pitten. Rebecca, die... je moet een beetje vaart maken. Want voor die twee okay. mensen die niet geïnteresseerd zijn... wordt het nu wel heel lang uh, van stof. Uh, twee pannen ja. tegelijk. ja. En eh, daar ben je zo'n zeven minuten mee bezig met koken. Ja. Dus, en die pannen, die moet hij helemaal vol hebben met kruiden en zo, dat hij die, die alleen achter elkaar moet opzetten. Dus alle pannen, schoon de mosselen, die moeten klaarstaan. Dat gasfornuis aan zeven minuten koken ja. op tafel en de rest moet dan nog even. Hoeven die op. dingen maar zeven minuten? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, het moet aan de kook komen. En dat eventjes laten koken. En dan zijn al die mosselen open. En dan stop je nog even. De mosselen die dicht blijven, die draai je om. En die laat je nog eventjes meekoken... Om, om ze een kans te geven dat ze open gaan. Oh, en nee, heb je ook het, enig idee, Rebecca... wat de lekkerste wijn is voor de bij? Ja, ik, alsof, witte, witte wijn. En ik heb altijd Sardonnier En dat vind ik lekker. Maar dat is, dat is verschillend. Er zijn mensen die... Uh, ja, die hebben daar andere witte wijn bij. Dus daar kan ik weinig van zeggen. Maar, ja, maar wit, ik, uh, zoet, eigenlijk... of, uh, zoet of droog? Droog. Droog. oké. Omdat ik dat persoonlijk lekker vind. Maar ik denk dat het... als ik Willem was en ik zou voor twaalf man mosselen moeten koken. Ja. Dan uh, zou ik uh, uh, een paar verschillende soorten witte wijn op tafel zetten. Ah. Okay, nou. En zeggen van, nou, dit is er ook. En als die dicht in de omgeving van Almere zou zitten... dan zou ik voor Willem mosselen willen koken. Ach. Ja, maar maar daar heb je helemaal geen goed. tijd voor. Je moet boekjes uitdelen, je moet kinderen uitleggen nee, over de oorlog. Ik over dat project. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> ja, maar ik had het niet. Nee, ja, oh, ja. en ik ben... Ik, ik ben ja. dit moet ik je melden. Ja. Ik ben iemand tegengekomen oh. en die kent mij nog van... Tig jaren geleden. Ja. ja. En uh, die zei: het is lang geleden dat ik je gezien heb, maar ik hoor je regelmatig. Ik ja, zeg, ik hoor me regelmatig. Ja, bij Astrid. Uh. Ik zeg: Oh, maar jij moet s'nachts slapen. Nee, zeg, die, die zei: Maar er moet je vertellen. Die zei: Dit programma, die zei dat. Jij wordt toch wel van tevoren gebeld door een redacteur of je daarin mee wil doen. En ja, die, want vragen, het... die worden toch allemaal wel verzonnen. Ja. Ik zei, nee, Frits, stuur het niet. Dit gaat allemaal spontaan. Dan nee, zei, dat is dat niet waar, Rebecca. Ik heb dit allemaal uitgeschreven. Je zit het nu gewoon voor te lezen. Nee. Je moet nu niet net doen alsof je niet het script zit voor te lezen. <lacht> die Frits toch? Die dacht dat we daar tijd voor hadden bij de publieke omroep. Om dit programma een week voor te bereiden. Ik moest uh. het echt helemaal. Oh nee, dat, ja, ik dacht, dat krijg je van tevoren. Dan krijg je, die, die da, uh, krijg je overdag krijg je te horen welke onderwerpen dat En uh, dan, dan moet je een verhaaltje. Ja. En dat is nog best een intelligente vent ook. En toen dacht oh. ik, ben je nou echt zo dom? Nee, je... dat, is niet, dat is niet. Hij is niet zo dom. Jij bent gewoon zo slim. Ah, uh Hé -uh. ja. hey, hey, Rebecca, ik... ik moet afronden. Ja. Want uh, er zijn ik... er nog een paar mensen die uh, misschien uh, nee, ik... die, die een script hebben liggen... dat ze nog voor moeten lezen. Uh, <laughs> ja. <laughs> hey, ik wens je een goede uitzending. Ja, en bedankt namens Willem. Is goed. Voor de moeselen. Doeg. Doeg, Rebecca. Oi. En groet aan je redactie. Ja, dat zal ik doen. Jurredactie. jurre, dactie, groeten. Ja. Doeg, uh, Niels. Dag, lieve Astrid. Goedemorgen. Ha hallo, lieve Niels. Dag, hi. Uh, dat is een poos geleden, zeg. Ja, hè? Ja, ik, uh, ik, ik, ik herken je nog, je stem nog, oh. dat je nog samenwerkt met Johan Doesburg. Poeh, dat was volgens mij 1969. Ja, Op het nou, zenschip zaten we toen nog. Nou... <laughs> Ik weet het niet precies meer. Maar hoe oud is je kind? Want ik heb toenmalig een, een, een, een verspelling gedaan. Dat was wat ik, uh, spiritueel... Ja, Dus zat je ernaast. Dat weet ik nog. Ik weet dat je ernaast dochter zag. Over, ik weet niet dochter, meer. Over, dochter of een zoon. Ik weet niet meer welk kind het was. Eh? Nou ja. ja, daar ga je. Ja. Maar Niels, uh, maar waar uh, belde je over? Nou, om, ik, uh, in die periode dat ik jij ja, niet meer zag, ben ik inmiddels afgestudeerd in de dokter in de psychologie, de sociale en klinische psychologie. Kijk. Maar ik vind het zo leuk om jou weer aan de telefoon te hebben. Oh, gelukkig maar. Ik had een vraagje. Ja. Want ik, uh, ik, ik ben over het algemeen uh, klinisch en denken denker. Hè? Maar ook een heel groot gevoelsmens. Oh. En waar ik me ongelooflijk aan irriteer. Erger. Dat mag ik misschien niet. Nee. Maar ik hou ontzettend veel van muziek. Maar dan wel hele goede muziek. Want... Oh, goede muziek. Nee, daar heb ja. ik zelf dan persoonlijk heel erg een hekel aan. Ja? Ja, goede oh. muziek hou ik helemaal niet van. Weet je waarom ik dat stel, uh, no. Astrid? Omdat yeah. feit dat ik spreek zeven, acht talen. Yeah. En als ik dan jongelui prima hoor, zie op televisie, op een of andere de, programma, de wereld draait door... Of... Ik, ik zit er naar te luisteren, maar ik kan er geen bal van verstaan. En ja. het komt ook dat ik een blauwe maandag drie jaar lang op conservatorium heb gezeten... ...les heb gehad van een hele bekende uh, klassieke baszanger. Hij zei: denk erom, als je op podium staat, moet je kunnen zingen zonder microfoon... ...dat ze achter in het zaal je stem kunnen horen. Nou, ik kan er hele dagen... Ik, ik, ik word wel vreselijk geïrriteerd, mag ik niet, maar uh, gewoon... ...ik noem het hutsenflutsmuziek. Ja. Tot zover de inleiding. Ja, en, en ik wil eens wel weten of andere mensen er ook zo over nadenken. Want <laughs> ik vind het, vinden, ik, ik, mijn emotionele tennetje gaat niet, gaat niet trillen hoor. Nee. En weet, je ook, weet je wat ik ook zo niet begrijp? Nou. Ik heb ook wel gesprekken met jonge meiden al, uh, gooi zoet weer. Oh. Ik zeg joh. Een beetje zijn, zus, Wat ja. is het zo dat. Uh, vroeger ging je naar een of andere dancing toe, Dan kon je lekker dansen. Ja. En als ik nou zie dat gehuppel in zo'n discotheek, hoe krijg je in godsnaam contact met die andere? Maar Niels, word je niet gewoon een beetje oud? Nee. nee maar zo van, maar denk... ja, vroeger was alles beter. Nee, nee, nee, dat heb ik vroeger last van gehad. Oh, maar het... vroeger werd ja, je nee. oud. Ja. ja, nee, maar ik kreeg uh, jaren geleden ook een rammeling van een vrouw in de supermarkt. En daar liep ik ook met z'n ontzettend stupide ideeën rond van vroeger was alles beter. Wat, zegt ze? Vroeger was het twintig keer rotter. Ik kreeg toch een pak slaag, zeg. Geestelijk. Ja. He, maar ja. daar ben ik nou van vanaf. Maar ik wil eens weten... Gewoon, ik heb het gevoel, gevoelsmatig. En niet dat ik dan gewoon denk van. Men, de, de, de maatschappij is aan het verharden. Maar men stond een beetje af. En het, je komt toch vroeger. Oh, maar, oh, wacht even voor Niels. Want als we de maatschappij gaan bespreken. dan wordt het helemaal een latertje. ja. ja. Maar, maar ik wil eens ik Nee, wil maar eens ik weten begrijp wat... wel wat je bedoelt. Maar het heeft er ook mee te maken dat vroeger. vroeger iedereen zong vroeger zo. Ja, duidelijk. Met, uh, met teksten. heel veel articulatie. Ja, precies. Ja, even, ja. Denken, even denken of ik daar een voorbeeld van weet hoor. Van een liedje waarin dat heel erg gebeurt. Um... Nou, ik kan zo snel even niks bedenken. Um, ja. Nee, maar vro vroeger was het inderdaad dan, als, als iemand een liedje zingt, dan was het altijd heel. En tegenwoordig is dat inderdaad uh, iets minder. Maar ja. dan moet ik. Niels, het is ook ja. zo, want het is wel grappig dat je zegt: ik luister altijd naar teksten. Maar negen van de tien mensen luisteren helemaal niet naar teksten bij liedjes. Nee, nee. En, en, en, en dat zijn een heleboel jongelui. Goed hè, goed hè. Ik denk: wat moet ik daar goed van vinden als ik er geen bal van kan verstaan waar ze over zingen? Ja. Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Nou, Zijn er meer mensen die dat hebben, bel naar 0800 uh, Nou, heel graag, Astrid. Dankjewel, graag. Niels. Hoe Hoor, is je kind, trouwens, Astrid? Welke? Ja, welke. Ja, ja ik heb een hele kudde. ja, neem je maar ja, je was toen ik wel mee, toen ik je belde met Johan. Ja, dus, maar Niels, ik, ik, kan onthouden. ik heb drie kinderen. Ik kan dat toch allemaal ja, niet meer onthouden? Was, was je zwanger? Nou, dat jongste dan. <laughs> die is drie. Die is drie. Okay. Dat is lang geleden, Nee, hey. ik vroeger. een fijne nacht toe, joh. en uh, Veel uh, lief dat je weer hier gesproken hebt, Astrid. Dankjewel, Niels. Oké, Tot de volgende keer. Doeg. Doeg. Tot ziens. Articuleren, de Goed uit de Het was Wim Sonnevind. In het dorp. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerkenkar met paard. Een slagerij, J. Van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets.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 Het tuinpad van mijn vader. De hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Ik vond dat een mooi gearticuleerd liedje. Het dorp. Adriaan van Ooien. Hai. Hai, goeienacht. Zeker een goede nacht. <laughs> Want? Nou ja, ik had een beetje meelijden met die meneer die niet weet of die mossel klaar moet maken. Ja, dat is ook het dat, dat dus toestand. Dus toen dacht ik, ja, goh, dat hoort eigenlijk een beetje bij je basisopvoeding. Echt waar? Mosselen? Ja, natuurlijk wel. Aangescheidig uit de Adriaan. Ik heb in mijn leven nog nooit een mossel gegeten. Echt waar? Ja, nee. Ja, echt waar. Ja. kom ja. een hier langs. Nou ja, nou, ik, ik heb net het verhaal van Rebecca gehoord met baarden en zand en weet ik veel wat. Dat is, dat is een jaren 50 verhaal. Oh, oké. Okay. Als je nu een, een bakje mossel koopt in de, in de supermarkt, ja. daar zit geen baardje meer in. Dat zit helemaal vacuüm getrokken, zodat ze niet opengaan. En dat is allemaal onzin. Dat is van de jaren vijftig. Toen er nog zand in zat. En toen er nog baarden in zat. Maar dat is vandaag de dag niet meer. Oh. En het is heel simpel. Hè? Ja. Wat die mevrouw zei is volkomen waar. Uh, in een pannetje een beetje bier. Of een beetje witte wijn. Wat soepgroenten. Kort koken. Ze gaan open. En klaar is het. Kilootje de man. Maar er is nog een hele leuke variatie. En dat is de laatste jaren is dat uh, ja, wat, wat meer in opkomst gekomen. Je kan namelijk een mosseltje ook wokken. <laughs> en dan heb je een leuke wokpan en dan gooi je die mosseltjes in. Ja. En dan gooi je er wat zwarte bonensaus in. Dat komt van de Chinees af uh -huh. En dan heb je een mosseltje. Nou, ik zou bijna zeggen... Lekkerder is die. Maar ik, weet, ik, ik heb er echt geen verstand van, hè? Dus nee? ik ga nu echt een hele domme vraag stellen. Maar ik kan me gewoon ook voorstellen dat Willem straks... met die, met die gesielde zak mosselen staat en denkt van... ja, dat wokken. hoe zit dat nou? Het, een mossel, dat is toch een schelpje met zeg maar een stuk elastiek erin? Nee, dat oh. is... Kijk, als jij, het, als jij het 14 minuten opzet... dan heb je van die rubberen robbies. Oh, ja. Maar als je dat gewoon kort, snel, op hoog vuur doet, ja. is een mossel een delicatesse. Nee, maar wat ik me ook dan afvraag is, welk deel moet je dan wokken? Moet je ze dan eerst uit de... Uh... Nee, je moet ze gewoon eerst een geheel in de schelp, ja. in die wok gooien. Ja, ongekookt. Nou, ongekookt. Met een beetje olijfolie. Hoog vuur zetten, een beetje ja. olijfolie. Als je zegt van hout, dan neem je een neutrale olie. Ja. Een, een, een allergide olie of zo. Maar met een klein beetje olie. Maar niet verzuipen die dingen. Kort erin zetten, hoog vuur. En dan gaan ze open. En dan heb je een delicatessen. Goed. Het is zo simpel. Ja, ik hoor het. Het is, het is nog simpeler dan een eiwakker. bakken. <laughs> Ik denk dat ik het kan. Nou, ik, uh, ik dank je hartelijk, Adriaan. Mede namens, uh, namens Willem. Ik weet niet of hij voor twaalf personen uh, mosselen kan wokken. Nou, kijk, twaalf kilo. Want je praat over een kilo per persoon. Ja. Dat, is een, uh, dat is een forse hoeveelheid, hoor. Eigenlijk zou iemand dat gewoon niet moeten willen. <laughs> want ja, dat is ongeveer hetzelfde. Ik sta Met de kerstdagen sta ik bij de poeder. En dan staat er een mevrouw voor me. En die koopt voor 276 euro een regenrug. En vraagt op het moment dat de poelier de regenrug inpakt. zegt ze: Hoe moet ik, hoe moet ik hem klaarmaken? <lacht> ik zeg nou, mevrouw, ik zou als ik u was. gewoon lekker 12 ballen hard maken. Want dan loop je het minste risico. Nee, maar ik, eh, ja, ik onderschat dit soort dingen echt met enige regelmaat. Ik zou dan ook echt een mosselprobleem hebben. Maar. Ik zou, ik zou zeggen, als je toch je hele familie over de vloer hebt, dan, dan zet je gewoon twee pannen op. En als ze maar zeven minuten hoeven te koken, dan haal je ze eruit. En dan geef je vast mensen. En dan zet je de volgende zeven, zet je de volgende weer op zo. Ja, en ja, ondertussen je, bla bla bla, kletsen, de kletsen. Hoe is het met tuurlijk, jouw nieuwe wat, baan? Tuurlijk, tuurlijk. Wat je moet doen is je moet portioneren. Uh, als je met twaalf mensen mossel gaat koken, moet je niet twaalf uh, kilo in één keer proberen klaar Precies. te maken. Want dat is de grootste ramp die je ooit kan overkomen. Want dan zit je inderdaad van die elastieke dingen te rukken. En dat moet je niet doen. Nee. Maar mensen overschatten zichzelf altijd, joh. Ja, nee, maar dit, het is... Als ze maar zeven minuten in, dan schep je dus ze eruit, het bordje... en dan gooi je de volgende drie moet je, en dan ga je weer zeven, zeven minuten... Nou, moet, moet jij dan nou morgen eens proberen om een, een maaltijd te maken voor twaalf mensen? Ja, op, dat moet je. Op Maar dat kan ik... Want ik heb, ik heb namelijk gewoon twee hele grote pannen waar echt heel veel macaroni in kan. Ja, maar ja, het is een kwestie van warm maken. Ja. Want dat heb je al klaargemaakt, het is een kwestie van opwarmen. Maar zo klinkt dat... het met die hele mosselen van jou ook een beetje, hoor. Nee, nee, oh. nee. nee, nee. Daar, daar, oh. daar zit een aanzienlijk verschil in. Want, laat ik nou heel eerlijk zijn. Oh. Stel nou dat je... Uh, door, door zo'n grote hoeveelheid gaan die mosjes geen zeven minuutjes koken, maar negen minuutjes koken, yeah. nou het is niet te knagen. Oké. Okay. Nee, dan moeten we het inderdaad de, als, als we op alle mossels zout gaan leggen dan moet het inderdaad wel heel secuur. Je, je moet, als je het doet, moet je het goed doen. Maar dan nog heel even voor de zekerheid Adriaan dus je moet eerst het water koken met al die troep erin, bier, nee. pepers oh. Nee. oh, je moet ze ook nog aan de kook brengen. Juist. Oh, dan je luistert gooit, het wel een beetje nauw, ja. Je gooit je mossetjes erin, je gooit ja. er een scheutje witte wijn in. En geen liters, nee. maar je gooit er een scheutje witte wijn of, in. Of Je gooit of er wat, uh, wat, ja. uh, wat soepgroenten in en je brengt ze aan de kook. En als je een hele grote pan hebt, zodra ze aan de bovenkant... door de stoom van, de, van het vocht uit de onderkant open beginnen te gaan... moeten ze er al af. Goed, nu heb ik honger. Dankjewel, Adriaan. Graag gedaan, lief. Fijne dag. Hoi. Dag 0800 1121. Voor al uw morselproblemen, suikerklontjesproblemen, zilvervissenproblemen, pensioenproblemen. Het kan allemaal. Geen enkel probleem.